5 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Rotterdamse hoogleraar fraudeerde mogelijk jarenlang. Commissie mild over justitie bij Moordzaak Middelburg. En uurlings niet beschikbaar voor het CDA. Hoogleraar Poldermans heeft mogelijk jarenlang gefraudeerd. Het Erasmus-MC, waar hij is ontslagen, doet onderzoek naar het werk van Poldermans in de laatste 8 tot 10 jaar. En volgens een woordvoerder zijn verschillende onderzoeksdata... uit die periode niet terug te vinden. Het erasme spreekt van onregelmatigheden en slordigheden. Het ontslag van Poldermans werd vandaag bekendgemaakt. Hij heeft onder meer zonder toestemming patiëntgegevens gebruikt... en gegevens verzonnen. Poldermans zelf zegt dat hij zorgvuldiger had moeten zijn. Hij benadrukt dat er geen opzet in het spel was. Vorige maand ontsloeg de Universiteit Tilburg hoogleraar Diederik Stapel... Uit onderzoek bleek dat hij jarenlang onderzoeksgegevens had verzonnen. En ook bij het Radboudziekenhuis in Nijmegen moest een onderzoeker na fraude vertrekken. De politie, het OM en de hulpverlening hebben over het algemeen juist gehandeld... voorafgaand aan een moordzaak in Middelburg. Dat is de conclusie van een commissie die de gang van zaken heeft onderzocht. In juli werd een echtpaar in Middelburg vermoord. Vermoedelijk door hun ex-schoonzoon Fred B. Een jaar daarvoor probeerde hij zelfmoord te plegen in het huis van zijn ex-vriendin door zich in brand te steken. En ook had hij zijn schoonouders bedreigd. De commissie vindt wel dat het OM en de politie meer hadden kunnen doen om Fred B. te verhoren en langer vast te houden. De commissie zegt dat daar, daar wel bij dat het onzeker is of het iets had uitgemaakt. Het hoofd van het Internationaal Atoomagentschap wil zo snel mogelijk een team van inspecteurs naar Iran sturen... Topman Amano zei op een persconferentie in Wenen dat Iran met antwoorden moet komen. Onlangs kwam zijn instituut met een rapport over het nucleaire programma van Iran en daarin stond dat Teheran vrijwel zeker werkt aan een atoombom. En het is mijn taak om de wereld te waarschuwen, zei Amano. Hij wil zo snel mogelijk een datum afspreken met Iran voor nieuwe inspecties. De VS en de Europese Unie willen hardere sancties tegen Iran, maar Rusland en China zijn daartegen.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 heeft 230 Boeing 737 besteld. En daarmee is een bedrag gemoeid van 22 miljard dollar. Lion Airs, de grootste private luchtvaartmaatschappij van Indonesië, en is vooral gericht op de binnenlandse markt. Voorzitter Blatter van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft veel ophef veroorzaakt met zijn uitspraken over racisme op het voetbalveld. In een interview zei hij dat dat eigenlijk niet bestaat. Hij sprak van provocaties die nu eenmaal bij het spel horen. Na afloop geef je elkaar een hand en is het uit de wereld, zei hij. De voorzitter van de Engelse spelersvakbond vindt dat Blatter moet opstappen. En ook de Britse minister van Sport, Robertson, vraagt om zijn vertrek. Ingrid Paul gaat de Amerikaanse schaatser Shawnee Davis begeleiden. Paul is door de tweevoudig Olympisch kampioen aangetrokken... om trainingsschema's te maken. Volgens Paul moet zij ervoor zorgen dat zijn seizoen goed afstemt op de belangrijkste toernooien. Het weer vanavond bewolkt en de minima liggen vannacht tussen 3 graden in Groningen en 8 in Zeeland. Morgen overdag veel bewolking, maar later op de dag kan de zon nog even doorbreken. En het wordt dan een graad of 10. In het weekend wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. ANWB Verkeersinformatie in de provincie Noord-Holland komt nog plaatselijk dichte mis voor... Bij elkaar nu 190 kilometer file, vrij normale avondspits. Rond Rotterdam lijken de files wat langer dan gebruikelijk. Er zijn eigenlijk weinig bijzonderheden. Wel twee aanrijdingen, alle twee op de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden nu 3 kilometer. De rechterrijschok is dicht. En op de A1 Apeldoorn richting Hengelo Tussen Twello en Badmen 5 kilometer, ook daar is één rijschok dicht.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 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Gratis naar de Nederlandse carrière Schrijf je in op carrièredagen.nl Het NOS Radio 1 journal, met Tim Overdiek en Lucella Carasso. Zeven minuten over vijf, goedemiddag. Het nieuws sloeg gisteravond in als een bom. Louis van Gaal, algemeen directeur van Ajax. De reactie van Johan Cruijff nu, ze steken de club in de fik. Kruijf had gisteravond al kort gereageerd met... ze zijn gek geworden en hij is vandaag niet van mening veranderd. Kruijf, lid van de raad van commissarissen bij Ajax... voelt zich gepasseerd door zijn vier collega's. Bovendien is het algemeen bekend dat hij niet door één deur kan met Louis Vergaal. Correspondent Edwin Winkels kreeg Kruijf vanmiddag te spreken in Barcelona. Ja, je denkt eerst aan een mop natuurlijk. Maar goed, uh, achteraf blijkt het dus uh, geen mop te zijn. Dus het is uh, een verrassing voor iedereen... Ten Haven zegt vandaag uh, dat ze drie, vier ontmoetingen met Van Gaal hebben gehad de afgelopen weken. Ben je daar ooit één moment van op de hoogte geweest? Nee, geen enkel moment. We hebben zelf vorige week woensdag heb ik nog uh, apart met hem uh, gezeten, twee uur lang. En later met die uh, verzoeningscommissie, geloof ik dat het heet, uh, nog een keer drie uur. Nog bij mij, nog bij, uh, bij die andere uh, zeg maar, vergadering. Uh, is niets gezegd. Het is natuurlijk uh, volledig onbeschoft. Als je gisteren reacties bij de ledenraad zag, ook, wist er absoluut niemand er eh, wat van. Ja, dan kom je natuurlijk weer op een heel ander terrein. Dat je zegt, uh, zo'n zo zo club bestaat honderd jaar. Uh, er zijn mensen die, uh, die al heel lang bij die club zitten. En die worden dus door mensen, die dus, uh, doordat het een beursnoteerd bedrijf is... die wie eigenlijk helemaal niets van zo'n club weten... dus op zo'n manier geschoffeerd. Want wat, wat, ja, anders kun je het eigenlijk niet noemen dat er dus vier mensen die eigenlijk nooit bij die club gehoord hebben... En het hele club in de fik steken op een of andere manier. Dus het is, het is gewoon te gek om los te lopen. Wat is jouw relatie? Want jullie zijn een raad van commissarissen van, van vijf man. Nog enkele maanden geleden benoemd. Uh, wat is jouw relatie met die raad? Ja, die is een beetje vreemd. Want ik, ik, ben, uh, ik ben ooit aangezocht om die hele technische uh, toestand op een, uh, op een lijn te brengen. En, en als je daar nu, nou wat dit allemaal weer gebeurd is... Uh, dat analyseerde, zeg je, jongens, we zijn zo wel mee bezig. Op de eerste plaats uh, zijn deze mensen nooit op, uh, op de toekomst geweest. Uh, die, die hebben nooit voor zijn leven enige interesse gestoot wat er gebeurt. Nou, op zich maakt het weinig uit. Omdat ze toch geen verstand voor die handel hebben. Maar we moeien er dan ook niet mee. Nu komt er weer een technisch directeur terug... De titel technisch directeur die we juist afgeschaft eh, hebben... omdat het dus geen enkel rendement dat de laatste 12 eh, twa of 14 jaar... hoe lang dat ook gebeurd, geduurd heeft. En wie dus, wie dus zijn rol heel erg discutabel is... en heel erg uh, precair is, denk ik, is van Edward da Davids. Van wie gezegd wordt dat hij dus met, uh, met, uh, met Vergaal contacten gelegd heeft. Nou, stel dat dat zo is, dat zou ook best kunnen. Maar die loopt wel stage bij deze jongens. Dus... Als hij wat zou hebben, als hij wat weer zou veranderen... ga je toch met die jongens gaan zitten praten. Dus nu gaat hij stage lopen in dit systeem. Maar eigenlijk wil hij een ander systeem. Dus het, het is allemaal een beetje, ja, ver beneden pijl. Nu hebben ze een algemeen directeur benoemd... die wel een voetbalachtergrond heeft. Trainer was van de Boertjes, ja. van Overmars, en Davids. Zie jij in hem wel een goede algemeen directeur voor Ajax? Nou, dat weet je dus niet, hè? Uh, hij is dus techniek directeur geweest bij Ajax... Hij moet nu met jongens werken waar hij die, waar die toen trainer voor was. Dus een, er is een bepaald soort, uh, zeg maar, hiërarchie. Nou, die kan heel goed werken of die kan niet goed werken, dat weet je nou van tevoren. Maar wat dus het meest uh, domme is in dat geheel... is dat hij dus nooit voor die tijd met hun gesproken heeft. Dat, dat zou het meest normale zijn. Maar dat is allemaal niet gebeurd en het is zo ja, allemaal achterbaks gebeurd. Dat, dat, ik zou niet weten hoe, de boer, hoe dat voor de rest zich zal ontwikkelen op geen enkel gebied. Ik denk dat de eerste plaats die club maar eens moet gaan zeggen wat ze er nou voor vinden. En op de tweede plaats zal dan, zal dan de, de, die, die trainers en ik komen... of we zeggen, jongens, daar zijn we het wel of niet mee eens. En, en misschien staan we allemaal open, misschien ook niet. En jij, wat doe jij? Ja, nou, dat hangt dus aan de ene kant van die club af. Dat als hun zeggen, nou jongens, alles wat we je gevraagd hebben, dat, dat hoeft niet meer... Want we hebben het op een andere manier gedaan. Ik weet niet of, uh, of de mensen van, uh, van die club zelf wat uh, zelfrespect hebben, dat de opdracht die ze gegeven aan die Raad van Commissaris dat met voeten getreden wordt. Je zal het allemaal af moeten wachten. Want de statement van de Raad van Commissaris is duidelijk. We weten het is of vagaal of kruif. Niet allebei. Nee, nee, het is niet fagaal of kruif. Het is, het is eerder is het Ajax die zichzelf behapst. of is het de Raad van commissarissen, wat vier mensen zijn... die net drie maanden binnen zijn komen rollen... en wie dus gewoon de hele boel gaan uitmaken. Dat, ik denk dat dat het uh, basisvraagstuk is. Het basisvraagstuk voor uh, Johan Cruijff en wat hem betreft voor Ajax. Vanavond in Langs de Lijn nog meer van Johan Cruijff. De interview duurde langer. Wij praten door over het slagveld bij de club met Arno Vermeulen... van NOS Sport. Arno, heb je Cruijff wel eens eerder zo ontzet gehoord... Uh, nou, hij is heel uh, gecontroleerd boos, uh, kun je eigenlijk wel, uh, wel zeggen. Hij weet heel goed uh, uh, wat hij zegt. Hij gebruikt natuurlijk een aantal stevige woorden. Uh, maar uh, het, is, het is niet dat hij buiten zin is... Ja, ontzettend is hij, omdat hij natuurlijk totaal verrast is met die uh, koep van gisteren... en pas gisteravond om zeven uur hoorde dat Van Gaal uh, binnenkwam. Dus als hij natuurlijk terug gaat denken wat er allemaal de afgelopen weken gebeurd is... dan denkt hij van ja, uh, ongelooflijk, hoe, hoe heb ik dit niet kunnen weten? En hij wist het niet. Nee, want hij noemt Steven ten Haaf, hè, van de Raad van Commissarissen. Die zei gisteren, we hebben Kruif een uitnodiging gestuurd... voor de vergadering waarin alles uh, zou worden uitgelegd. Daar was Kruif niet. Uh, je hoort, ze beschuldigen elkaar over en weer van hoe het gegaan is. Bevatte die versie van Kruif vandaag voor jou nog nieuws? Uh, nou, wat, wat ik opvallend vond is dat hij ermee schermt... dat stel dat hij zou moeten vertrekken of vertrekt... dat ook uh, de trainers op de toekomst vooral, de Ajax-trainers... met hem zouden meegaan. Uh, dat, denk eerlijk gezegd dat hij dat misschien een beetje uh, uh, overschat. Hij uh, natuurlijk steunen. Bergkampen en Jonk. Het hart van de toekomst uh, heeft hij daar wel uh, aangesteld. Uh, maar ik kan me niet voorstellen dat bij een vertrek van Cruijff... de halve toekomst qua trainer zou leeglopen... of dat Frank de Boer het eerste elftal in de steek laat. Hij rekent daar blijkbaar wel een beetje op... Uh, wat verder opvalt natuurlijk, is dat hij zijn lot legt in de handen van de club, noemt hij dat. Uh, dat is natuurlijk de ledenraad, hè, want de ledenraad uh, vertegenwoordigt de leden. En dat hij dus hoopt dat de ledenraad uh, blijkbaar toch uh, op een of andere manier nog probeert om de raad van commissarissen terug te fluiten. Ja, en als je kijkt naar wat hij zegt over Van Gaal, uh, hij is niet eens zo heel onaardig over hem, hè, als, je, als je al die verhalen hoort. Hij, hij zegt alleen wel van, ja, de, je, je hebt wel het probleem dat er een zekere hiërarchie is. Toen dacht ik gelijk, ja, die is er volgens mij ook wel als je met jou een kruip ja, werkt, of ik, niet? Ja, ik vond dat eerlijk gezegd ook wel het meest fijn. Uh, het stuk wat ik eigenlijk uh, gehoord heb, vooral over Van Gaal... blijkbaar was dat moeilijk voor hem om daar heel concreet te worden. Hij zegt ook van ja, hij werkt dan weer met mensen... waar hij 20 jaar geleden mee heeft gewerkt. Ja. En dan zegt hij, ja, Bergkamp is veranderd in vergelijking met 20 jaar geleden. Ja, dat zal Van Gaal zich ook allemaal wel realiseren. Ik vond het niet zo, uh, zo imponerend. Hij had natuurlijk duidelijk moeite uh, om in te gaan op Van Gaal. Omdat het eigenlijk ook meteen... In de hele strijd die er natuurlijk is dus de Raad van Commissarissen en Kruijf, zeg maar even het zwakke punt van Kruijf is. Het is niet zo dat uh, de Raad van Commissarissen met een hele zwakke kandidaat gekomen is. Ze zijn met de topkandidaat gekomen, met Louis van Gaal. En dat maakt het juist voor Kruijf zo moeilijk. Stel dat ze een willekeurige andere technisch directeur hadden gepresenteerd, dan uh, zouden de bordjes totaal anders uh, hangen. Maar Kruijf heeft natuurlijk echt een groot probleem met die komst van Van Gaal. Als je het, het boek van Men Menno de Galan, uh, wat onlangs uitkwam, De, de Koep van Kruijf ook, uh, ook gelezen hebt, dan zie je dat elke keer het kan wat in paniek raakte als er maar werd gesuggereerd dat, uh, dat Van Gaal terug zou komen bij Ajax. Ja, uit zijn woorden hè, van Cruijff kun je afleiden dat samenwerking niet meer mogelijk is. En toch zegt hij niet dat hij stopt. Waarom niet? Ja als hij nu zou vertrekken, is dat natuurlijk wel de ultieme nederlaag die hij, die hij leidt. Dus hij probeert eerst natuurlijk via de lederaad om te kijken of er nog wat kan gebeuren, of de raad van commissarissen weggestuurd zou kunnen worden. Um, maar nu vertrekken, dan heeft hij een jaar lang in Amsterdam rondgelopen en is er eigenlijk niks gepresteerd. De club is een jaar lang in rep en roer geweest, waar hij ook een bijdrage aan heeft geleverd en vervolgens gaat hij met lege handen weg. Dat is wel het slechtste scenario voor Kruif. En hij legt heel helder bloot wie, wat hem betreft, een soort afrekening verdient. Hij noemt de naam Edward Davies, hij ja. doet dat zou, dat zou toeval kunnen zijn. Ja, maar, maar hij noemt hem. Vooral de rol van Davids. hekelt hij. Wat Verklaar dat. Nou, dus is eigenlijk wel logisch. Als je beredeneert dat er een raad van commissaris kwam met vijf mensen... er waren twee uh, voetbalgezichten in en drie uh, technocraten, zeg maar even. Kruif zet zich over het algemeen wel snel af en makkelijk af tegen de technocraten. Maar hij heeft natuurlijk heel veel moeite om zich af te zetten tegen Davids. Hij had natuurlijk eigenlijk gedacht dat Davids en hij een front zouden vormen tegen de overige drie... Dat is niet gebeurd. Uh, ze hebben eigenlijk nooit in hetzelfde elftal gespeeld. En de situatie was al snel dat Cruijff alleen kwam te staan en Davids in het andere kamp zat. Dus juist uh, Davids is voor hem het meest kwetsbare, want het is een voetballer. Het is iemand die een enorme carrière heeft gemaakt en ook die stond niet aan zijn kant. Vandaar dat hij hem ook heel vaak uh, negeert. Hij zegt vaak dan, ja, de overige raad van commissarisleden hebben geen verstand van voetbal. En dan doet hij net alsof hij even vergeet dat daar ook Edgar Davids in zit. Ja, jammer Cruijff. Hij klonk ontzet, maar hij is nog steeds strijdlustig. Arno van en NL sporten. Dankjewel. Straks gaan we naar Cairo. Daar waren vandaag koptische christenen opnieuw het middelpunt van onrust. Jolande van der Velde bij de AWB, Hoe staat het ervoor? Uh, spits volgens het boekje eigenlijk, maar wel een dik probleem nu op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Alfred Forst en Deventer-Oost staat 6 kilometers. Een aanrijding geweest tussen een personenauto en twee vrachtwagens. Bij Deventer zijn nu twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Voor de vierde maand op rij stijgt de werkloosheid in ons land. In oktober nam het aantal mensen zonder baan toe met 17.000. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland telt nu 455.000 werklozen. Dat is 5,8 van de bevoef, bevo, beroepsbevolking die dus geen werk heeft. En de verwachting is dat dit nog maar het begin is. Voor werklozen wordt het een hele kluif weer aan de bak te komen. Louis Dekker bezocht een banenmarkt in Ede. De NVB, dat is de Nederlandse Vereniging van Banken, maar het is ook een andere organisatie, de Beroepsvereniging van Informatieprofessionals. Dat zijn onder meer de mensen van de bibliotheken. Maar ook van informatiebemiddeling, we willen het graag iets breder trekken. Frank Hendricks van de NVB. Ik ben office manager bij de NVB en ik zorg dus uh, op kantoor, achter de schermen, dat de zaken voor de schermen op rolletjes lopen. En daarom bent u vandaag verantwoordelijk voor de banenmarkt. Ja. Hoeveel banen heeft u hier op het bureau liggen? Ik heb nu op het moment hier zes banen liggen. Dat klinkt nou niet als een imposant aantal. Dat is een momentopname. De ene week hebben we één, twee banen. En het andere moment ja, dan zijn er soms drie, vier. En over de bibliotheken hebben we de afgelopen maanden slecht nieuws gezien. Sluitingen, schrappen van banen, ja. dat soort narigheiden. Dat klopt, uh, helaas. Uh, en wat dus ook een repercussies heeft voor de functies in de, in de sector. En de, ja, ook de banen en opleidingen. En nou houdt u vandaag een banenmarkt... En ik neem aan dat de animo groter is dan ooit. Voor de banen is wel veel animo, alleen we hebben niet zoveel banen in de aanbieding. Dat is punt. Er is heel veel vraag en weinig aanbod. Ja, u van heeft heel banen. weinig te bieden natuurlijk. Ik zou graag meer aanbod willen hebben aan banen. Alleen helaas, die zijn er niet. Nee, en van de recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek... wordt u ook niet vrolijk, hè? Daar worden wij niet blij van. En de prognoses ook niet? Nee. Er is vraag, er is aanbod. Er zijn vacatures, er zijn mensen die banen zoeken... en het is de kunst om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen. Theo van Bergen, werkzaam bij Reeks een adviesbureau op het gebied van informatie. U geeft hier vandaag sollicitatieadvies op maat. U wilt eigenlijk mensen kansrijker maken? Zeker, dat is wel de bedoeling. En uh, gezien het feit dat het, uh, de animo behoorlijk groot was... Ja, denk ik wel dat de kans dat, dat, uh, zeker aanwezig is. Nou is er natuurlijk één probleem. De werkloosheid stijgt. Dat klopt. Maar uh, ja, daar hebben wij helaas ook geen oplossing voor. Maar we kunnen wel uh, mensen wel sterker maken... En, en zekerder maken voordat ze inderdaad uh, hun... Een werkkring die ze willen veranderen, inderdaad een push kunnen geven. En ook zorgen dat de werkgever gewoon een gemotiveerde medewerker krijgt die goed mondig is en die goed weet waar hij of zij voor staat. Als je op dit moment een baan zoekt, 20 jaar ervaring bij de bibliotheek, de bibliotheek gaat dicht. Je moet een nieuwe baan hebben. Dat is best lastig, hè? want de wereld is nogal veranderd. Nee, dat klopt. Dat, dat merken wij ook. Wij zijn natuurlijk een adviesbureau en ook een detacheringsbureau. En je merkt gewoon dat de banen moeilijk uh, voorradig zijn. En dat, uh, dat ook wel mensen die zich beschikbaar stellen... inderdaad ook wat kansarm zijn. En men vraagt juist nieuwe technologieën kennis. En dat is niet altijd aanwezig. Het mag dan slecht gaan in bibliotheekland. Er zijn nog steeds banen. Een paar. Mediatekaris in Groningen. Dat is veel te ver. 0,6 FTE. Dat is, denk ik, ongeveer 28 uur. Is dat genoeg? Nee. Wie bent u? Ik ben Julieke Schroot. En u zoekt een baan, maar hoe komt dat? Dat komt omdat ik, uh, waar ik werkte, had ik het heel erg naar mijn zin... maar het bedrijf is vorig jaar failliet gegaan. En toen stond ik op straat. Dat is uh, september vorig jaar geweest. En hoe was het van september tot nu? Moeizaam. Want ik ben wel veel uh, op zoek gegaan dus naar werk... en ik heb inderdaad wel sollicitaties uh, gedaan... Maar ik zit aan de verkeerde kant van leeftijdsgroep in de arbeidsmarkt. U bent te oud, te duur, dat soort dingen? Dat soort dingen, ja. Daar komt het dan op neer. Dus u schrijft brief na brief? Ja. Maar? Een bel. En dan zeggen ze van... Nee, we hebben toch een profiel opgesteld voor iemand die jonger is dan nu. En daar sta je dan. Tja, en dan komen er vandaag ook nog cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nee, daar word je ook niet optimistischer van. Maar aan de andere kant moet je altijd wel blijven geloven in de individuele mogelijkheden die er zijn. Dat klinkt een beetje alsof u aan het zoeken bent naar een speld in een hooiberg. Ja, dat ben ik misschien ook wel. De zoektocht van Jolieke Schroot, een van de 455.000 werkzoekenden. De app Wordfeud heeft het 50 jaar oude bordspel Scrabble weer populair gemaakt. Via smartphones en tabletcomputers spelen steeds meer mensen het letterspel Scrabble op elk moment van de dag en met wie ze willen. Spellenfabrikant Jumbo heeft nu zelf ook bekende bordspellen geschikt gemaakt voor de iPad. Een combinatie van de moderne touchscreen en pionnen die we natuurlijk kennen van de ouderwetse boordspelen. Chris Broester is redacteur bij het uh, computerblad Computer ID. Goedemiddag. Goedemiddag, Het gaat om uh, vier spellen, waaronder Gansenbord en, en hengelspel. Hoe, hoe gaat ja. het in zijn werk? Uh, nou, uh, in principe je krijgt een pakketje voor uh, een tientje, zeg maar. En uh, daar zitten dan pionnetjes in, of hengeltjes, zoals in het geval van het hengelspel dan. En uh, die kan je dus op je iPad gebruiken in combinatie met een app die je dan uh, gratis moet downloaden in de App Store. En uh, die app registreert, of eigenlijk het spel dus, registreert uh, waar de pionnetjes staan. En uh, nou ja, kan dan bijvoorbeeld animaties of, uh, of daarop reageren, zeg maar weer. Dus je hebt echt interactie met, uh, met het, uh, het bord, met de iPad, met die pionnetjes. Dus je moet de iPad goed recht houden en, en dan staan die pionnen erop en dan ga je gewoon spelen? Ja, ja, je legt hem eigenlijk gewoon op tafel en dan is het eigenlijk gewoon uh, net zoals het oude ganzenbord, uh, bij wijze van spreken, uh, het speelbord, zeg maar. En uh, heeft u het zelf ook al gedaan? Ja, we hebben het getest. Het is nog wel een beetje karig zeg maar, wat het is, maar ja, we vonden het wel erg interessant, omdat het eigenlijk een nieuw fenomeen is. Zeg maar. Want wat is er karig aan? Uh, nou ja, het is um, nog vrij beperkt. Het, is eigenlijk het enige wat er gebeurt het is een animatie. Uh, komt tevoorschijn door bijvoorbeeld bij Boord, als je op het pakje van uh, de put staat, dan val je in de put en dan zie je een klein, heel kort filmpje daarover. En um, ja, bij uh, het spel hengelspel is het wel wat leuker. Dat, uh, dat is ook wat meer interactie, zeg maar. Omdat je, je zit met z'n tweeën te hengelen of met z'n meerdere vijf, maximaal geloof ik, uh, op zo'n uh, zo zo bord. En dan heb je een vis, uh, een snoek, die dan probeert uh, je hengel, zeg maar, uh, <lacht> of de, de, de visjes uh, te blokkeren. En, uh, en die, en die vis pakken. die zit dan in die iPad en die hengel die ja. heb je in je hand? Ja, dat klopt. Die zitten, uh, inderdaad. En je hebt ook nog waterlelies. Die zijn dan ook gewoon op de iPad. En uh, er komt af en toe een reiger langs. Die uh, gaat uit jouw uh, emmertje waar jouw vissen in zitten. Die je dus daar noem, daartoe moet brengen, zeg maar. Uh, dus de toekomst is spelen. gewoon dat iedereen met zijn iPad in de trein zit te hengelen? Nou, het is wel echt een familiespel natuurlijk. Uh, je gaat het niet in de trein zitten doen in je eentje. Het is, alleen, ja, het is op zich wel een leuke, uh, leuke ontwikkeling natuurlijk. Dat je het uh, iets wat heel individueel is maar normaal gesproken. Zoals een smartphone of in dit geval een iPad. Uh, toch weer, uh, ja... De gezelschapssfeer uh, trekt. En Jumbo heeft dit nu geïntroduceerd. Is er al zoiets iets soortgelijks in de wereld? Uh, ja, we hebben wel ook iets gezien dat in Amerika nu, uh, nu best wel uh, wat, ja, aan het opkomen is. Zeg maar. Dat heet uh, Game Changer. En dat komt in het voorjaar ook naar Nederland toe. En dat is een stuk uitgebreider. Ook duurder trouwens hoor. Dat is geloof ik 80 euro dan. Uh, maar daar heb je echt uh, een heel board, zeg maar, wat je uit kan klappen en waar je iPad insteekt. En daardoor wordt het bord ook. Uh, Zeg maar zelf gevoed zeg maar, met energie. Waardoor je dus het hele bord wordt dan ook interactief zeg maar, naast de iPad. En de iPad zelf is dan voor filmpjes of spelletjes die je erop kan spelen ondertussen tijdens het spel. Het is allemaal niet meer bij te houden, hè? Of klink ik nou als een oude bes? <lacht> nou ja, nee. Het is, uh, <tus> ik vind het op zich wel zelf wel een logische stap. Dus ik had er zelf ook nog nooit over nagedacht. Dus het is wel uh, ja, heel origineel. Een leuke ontwikkeling eigenlijk. En jullie houden dat gelukkig allemaal bij voor ons. Computeridee. Chris Dank ja. dankjewel. Dankjewel. En de dobbelstenen verdwijnen ook niet meer onder de bank. Opnieuw zijn in Cairo koptische christenen aangevallen. Er werd met flessen en stenen naar hen gegooid. Daarbij zouden, zoals zeggen getuigen, verschillende gewonden zijn gevallen. Vorige maand kwam het tot hevige botsingen tussen moslims en kopten in Cairo. Daarbij vielen toen 27 doden. Op de plek waar de onrust ditmaal was, is verslaggever Lex, Lunder, Lex Runderkamp. Lex, waar kwam deze nieuwe geweldsuitbarsting van vertaan? Ja, het heeft heel erg te maken met de vorm van nervositeit die, uh, die in Egypte, met name dan in Cairo, op dit moment heerst over de komende verkiezingen. Uh, het is een ontzettend ingewikkeld systeem waar jij en ik zelfs, uh, als toch uh, mensen die al langer uh, stemmen, behoorlijk van in de war kunnen raken. En in dat hele ingewikkelde systeem uh, kennen de partijen elkaar ook niet. Die hebben al die jaren vrij uh, separaat van elkaar geleefd. En wat hier vandaag gebeurde was dat een, iemand van, de een van de moslimpartijen, uh, die hadden grote verkiezingsposters opgehangen. En het was precies op dezelfde plek waar de kopten langs liepen. De christelijke jongeren, omdat 40 dagen geleden uh, 27 doden zijn gevallen, waar veel, waaronder veel kopten. En dat was het einde van hun rouwperiode daarover. Die twee groepen die kenden elkaar hier. Niet heel goed. Uh, de kopten begonnen op een gegeven moment de verkiezingsposters uh, van de muur te trekken. Uh, zij vielen de, de, de, de, de, het lid voor het parlement, of onze kandidaat voor het parlement, die erbij stond, wiens foto's het waren, die, die begonnen ze ook lastig te vallen. Uh, en zij riepen maar dat, al, dat de moslims hier allemaal eensgezind op uit zijn om die kopten klein te krijgen en machteloos te maken in het grote niet-Egypte. En dat, dat, die, die, die, die beelden van elkaar, die eigenlijk die ver, ver van de werkelijkheid uh, staan... leiden hier in de stad voortdurend tot ja, onbegrip, irritatie... en ja, zoals vanmiddag in ieder geval tot een aantal flinke vechtpartijen. Oké, okay, jij bent daar vandaag de komende dagen. Mocht daar meer onderste zijn, dan horen we van je. Lex Grundenkamp, dank je wel. Het woord is aan onze Global Head of Interactive Development, Tim.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 Wat er ook gebeurt. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Ja, die blessure die is helemaal weg. Ik had dan ook een visio met wie het heel erg klikt. Want die kies ik natuurlijk zelf. Dat kan gewoon bij mijn zorgverzekeraar. Sommige keuzes wil je zelf maken. Bij ONVZ staat jouw keuze van arts, ziekenhuis of medicijnen voorop. En voor advies staan onze deskundige zorgconsulenten voor je klaar. Kom nu naar onvz.nl.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 Radio 1, het NOS-journaal. Johan Cruijff dreigt op te stappen bij Ajax als de club niet zijn kant kiest. Volgens hem stappen dan ook alle trainers op die hij heeft voorgedragen bij de club. Gisteren besloot de Raad van Commissarissen dat Louis van Gaal algemeen directeur wordt in Amsterdam. Cruijff noemt de gang van zaken onbeschoft. Hoogleraar Poldermans heeft mogelijk jarenlang gefraudeerd. Het Erasmus Medisch Centrum heeft Poldermans ontslagen en onderzoekt zijn werk van de laatste jaren. En volgens een woordvoerder zijn niet alle onderzoeksdata uit die periode terug te vinden. De politie, het OM en de hulpverlening hebben over het algemeen goed gehandeld, voorafgaand aan een moord in Middelburg. Dat zegt een commissie die de zaak heeft onderzocht. In juli werd een echtpaar vermoord, vermoedelijk door hun ex-schoonzoon. Een jaar eerder had hij het echtpaar al eens bedreigd. En het Internationaal Atoomagentschap wil zo snel mogelijk inspecteurs naar Iran sturen. In een rapport van het agentschap staat dat het land vrijwel zeker werkt aan een atoombom. En Iran moet nu antwoorden geven, zegt de topman van het atoombureau. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Het hele land is bedekt met bewolking en mist. Op dit moment komt dichte mist voor in het noorden van Noord-Holland. Daar is het plaatselijk minder dan 150 meter. Vanavond en vannacht blijft dat zo. De temperatuur verandert niet veel ten opzichte van nu... een graad of zes in het zuiden tot één graad in het noordoosten. En morgen komt er maar weinig verandering in het weer. Bijna overal is het bewolkt en mistig. Pas later op de dag is er kans dat de zon wat gaat doorbreken. Maar het is moeilijk te zeggen waar dat precies gaat gebeuren. Ik ga er toch vanuit dat de bewolking en mist in het midden... noorden en oosten van het land het meest hardnekkig zullen blijven. De temperatuur bereikt een graad of tien in het westen... tot zes graden in het binnenland. In het binnenland is de, is de wind morgen ook zwak, windkracht 2 uit het zuiden. In het westen en noordwesten is de wind matig, windkracht 3 tot 4. Het weekend verloopt niet veel anders. Rustig herfstweer, zwakke wind uit het zuidoosten. Een grote kans op mist en wolkenvelden, af en toe zon. Overdag een graad of 8 en s'nachts een graad of 4. En na het weekend houden we rustig weer. Misschien worden de nachten dan weer een beetje kouder. ANWB Verkeersinformatie, het is een normale avondspits. Wel zijn er nu veel aanrijdingen gebeurd. Onder meer op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Afrit Voorst en Deventer Oost staat 11 kilometer. Bij Deventer zijn twee rijstroken dicht. Op de A7 Zaandam richting Hoorn tussen Purmerend Noord en Afrit Avenhoorn 6 kilometer. Na de aanrijding is daar de linker rijstrook dicht. Een langere dagelijkse file nog op de A15 Maasvlakte Rotterdam. Langzaam rijden op diverse plaatsen tussen Afrit Briede en Knopend Vaanplein...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 Ook de nieuwste elektronica, nu tot 15% korting, eerstweekam.nl. Vier minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. 613 euro. Wie dat nu nog snel gebruikt voor de spaarloonregeling... heeft er begin volgend jaar al meteen belastingvoordeel van. Tienduizenden mensen maken op de valreep nog gebruik van deze regeling. Want per 1 januari volgend jaar wordt die namelijk afgeschaft. Veel mensen openen op de valreep nog een rekening, zoals Margreet Roefros. Nou, de kans deed zich voor. En ik heb eigenlijk direct ja gezegd uh, toen onze personeelsadviseur dat voorstel deed... En op attendeerde dat dit kon. Ja, het is natuurlijk een meevalletje wat je niet kon laten lopen. Een cadeautje van de Belastingdienst van de Nederlandse overheid. Uh, je legt wat geld in en volgend jaar krijgt het weer terug. En een meevalletje toe. Peter van der Meerschout van de economieredactie. Peter, uh, jullie hebben vandaag meerdere banken gebeld hierover. Wat is het beeld dat jullie krijgen? dat er inderdaad massaal uh, nog gebruik wordt gemaakt... van die laatste mogelijkheid om die 613 euro uh, te storten. We hebben een aantal banken gebeld. ABN AMRO bijvoorbeeld die meldt dat tot nu toe, sinds dat bekend is geworden... dat die regeling stopt, 22.000 aanvragen zijn binnengekomen. Rabobank 31.000, ING 35.000, Friesland 3.000. Nou, alles bij elkaar komen wij op een aantal van 136.000 nieuwe aanvragen... voor die Spano-regeling. nou dan mag je het met recht wel een run noemen. En over dat bedrag hoef je dan geen belasting te betalen. Dat is het idee. Kan iedereen dit bedrag nu nog bij elke bank storten als hij wil? Kijk, als je werknemer bent en jouw bedrijf heeft zo'n spaarloonregeling en je maakt er zelf nog geen gebruik van, dan kan dat. Maar dan hangt het een beetje van af um, uh, hoe snel is de loonadministratie binnen het bedrijf, want dat moet nog wel worden verwerkt in je loonadministratie uh, van december. Um, en uh, hoe snel is de banken mee? Wij weten bijvoorbeeld dat we hier bij de NOS, ja, de mensen die hebben nu een beetje pech gehad, want onze aanbieder van die spaarloonregeling die zegt: wij zitten helemaal vol, we kunnen het nu niet even niet meer aan. En er zijn andere banken die zeggen: nou, tot en met 31 december, als het maar gewoon op die rekening stort, dan kunnen wij het aan. Het is vooral bijvoorbeeld ook voor mensen die freelance werk doen, die eigen baas zijn bijvoorbeeld, um, uh, is het van belang om te weten welke bank doet het nog tot 31 december. Als je het hebt over 136.000 nieuwe aanvragen, om hoeveel geld hebben we dan in het totaal? Elke keer maar weer die 613 um, euro maximaal die je mag uh, inleggen, waar dan um, uh, geen loonbelasting over wordt betaald. Ja, dat gaat de schatkist heel veel geld kosten, zegt ook staatssecretaris Wekers van Financiën. Ik vind dat niet erg. Het is een regeling waar 2 miljoen werknemers al jarenlang gebruik van maken. Nou, als er nu nog enkele tienduizenden mensen extra gebruik van maken voor de laatste maanden van het jaar, dan kan dat. Kost dat? Dat kost 20 miljoen. Staatssecretaris Wekers, terwijl er een roep was om die regeling af te schaffen. Maar daar heeft hij niet toe besloten. Nee, maar ja, kijk, dat is natuurlijk ook iets... Volgens mij is het politiek ook niet zo heel erg handig... om juist als je op het moment zegt van... Hè, we, we, we stoppen ermee op 1 januari, maar je hebt nog de mogelijkheid... om tot die datum um, uh, uh, daar gebruik van te maken. En mensen maken er dan gebruik van door dan te zeggen van... Ho, ho, wacht even, nu gaat het allemaal veel te hard. Dit moeten we niet doen. Dan ben je als politicus ook niet echt geloofwaardig. Dus daar zal hij wel voor waken. Peter van der Meerschout, dankjewel. Dan het Engelse voetbal. Dat is al weken in de ban van een flinke ruil. Het begon met twee prominente voetballers. Aanvoerder John Terry van het Engelse nationale elftal... en Liverpool-speler, we kennen hem nog van Ajax, Suarez. Zij zouden tegenstanders gediscrimineerd hebben vanwege hun huidskleur. En nu gooit FIFA-baas Sepp Blatter, nooit verlegen om wat controversiële uitspraken... nog eens olie op het vuur. Correspondent Arjen van der Horst. Racisme op de voetbalvelden. Komt het wel eens voor, was de vraag aan Sepp Blatter. Er is misschien een van de spelers tegen de andere, hij heeft een woord... Is Ach, natuurlijk zegt een speler wel eens iets over de huidskleur of het uiterlijk van een tegenstander wat eigenlijk niet door de beugel kan. Maar de oplossing is simpel. But also the one who is We in we Het is uiteindelijk maar een spelletje en tijdens een spelletje kunnen dit soort opmerkingen zomaar gebeuren. Na afloop van de wedstrijd schudden we elkaar de hand en zijn we het allemaal vergeten. Maar aan het einde van de match is het vergeten. Blatter gebruikt een nogal unieke definitie van racisme en discriminatie. Racisme komt alleen voor als toeschouwers vervelende dingen zeggen vanaf de tribunes. Racisme is if there are spectators or outside the field of play, there are movements of discrimination. Maar racisme op het voetbalveld. But on the field of play, I deny that there is racism. En het is juist die opmerking die sommige Britten bloed doet spuren, zoals de zwarte voetballer Jason Robert van Blackburn Rovers. I am absolutely fuming. I have read these comments, that's the first time I've heard them. And I'm just absolutely fuming. Hij en zijn oom, die ook een voetballer was, hebben vaak meegemaakt hoe het eraan toeging toe ging op de Britse voetbalvelden. My uncle played in the banana's name had people spitting in his face, singing songs and all the things they're doing. Zijn oom kreeg bananen toegegooid en er werden apengeluiden gemaakt op de tribunes. absolutely disgusted. I don't even to say. De uitspraken van Blatter komen op een moment dat racisme een veelbesproken thema is in het Engelse voetbal. Twee prominente spelers, onder wie de Engelse aanvoerder John Terry, zijn beschuldigd van racisme. Volgens Oud International Les Ferdinand is het de laatste jaren weer erger geworden. You, you felt were Na alle corruptieschandalen heeft Blatter al geen goede relatie met het Engelse voetbal. De roep om zijn aftreden wordt dan ook alleen maar luider. Oudspeler Robbie Savage. What is planet is that guy on? That's a shocking statement from the leader of world football. Blatter should be should go. Blatter out. Can't understand it. The guy's got to go for me. En zelfs de politiek bemoeit zich met het schandaal. Ook oppositieleider Ed Miliband vindt het hoog tijd dat Blatter vertrekt. Well, I, I think set Blatter's comments are a, a disgrace, frankly. Ik denk niet dat hij in de opmerkingen die hij recently, heeft gemaakt, of zijn record, uh, that he can dat hij die leiderschap kan uh, bieden voor wereldvoetbal. Maar zou Blatter uiteindelijk wijken? Voetbalcommentator Matthew Said van The Times denkt van niet. Toen er widespread allegations van corruptie tegen FIFA waren en position positie being Blatter werd the door de FA en een paar anderen. Er was geen no kwestie van hem even gaan. Hij heeft te grote base van FA's over the wereld. Dus so ik denk niet uh, dat Blatter's positie is untenable in een politieke zin. even if veel van ons think dat het moet zijn. Alle denigrerende opmerkingen van Blatter over homo's en vrouwen. Het corruptieschandaal binnen de FIFA. Het heeft zijn positie nooit echt in gevaar gebracht. En nu zal dat niet anders zijn. En wat vindt Blatter zelf van alle ophef? Op Twitter verklaart hij dat hij misunderstood is. We hebben het met z'n allen niet goed begrepen. Arjen van der Horst over FIFA-baas Sepp Blatter. Een bijzondere dag vandaag bij de Commissie de Wit. De parlementaire enquêtecommissie die de bankencrisis van 2008 onderzoekt. Twee getuigen konden of wilden niks zeggen over gebeurtenissen in die tijd... terwijl ze onder Ede werden verhoord. Welke bal? Dat lijkt me een beetje een probleem voor de commissie vandaag. Ja, dat was het ook wel. Het begon vandaag al bij het verhoor van Jan van Rutte... destijds directeur van Fortis Nederland, nu van ABN AMRO. En die kon zich bepaalde gebeurtenissen... rond de redding van Fortis Nederland... en de nationalisatie van ABN AMRO eind 2008... niet meer precies herinneren. Terwijl hij daar nou juist betrokken bij was. Nou, het kwam op een terechtwijzing te staan van commissievoorzitter Jan de Wit. Die hem er nadrukkelijk op wees dat hij onder ede stond. Heer van Rutte... Op een tweetal onderdelen heeft u in ieder geval een vaag antwoord en een voorzichtig antwoord uh, gegeven. Ik wil u uh, wijzen op de eet die u uh, daar straks heeft afgelegd. En ik wil u daarom op dit moment nog de gelegenheid geven, voor zover u daar uh, uiteraard zelf uh, aan de behoefte heeft, om daar nog een nadere duiding of opmerking over te maken. Ja, nou ja, dat wil ik inderdaad uh, doen. Kijk, ik wil niet gissen. Ik hou gewoon van feiten. En als die er niet zijn, dan wil ik dat ook niet uh, suggereren dat ze er zijn. Ja, maar Van Rutte die was uh, niet heel erg onder de indruk van de uitspraak van uh, de Witte. Hij hield dus gewoon vol. Hij wist het niet meer precies wanneer die nationalisatie nou aan de orde was gekomen. Dat was een telefoon inderdaad. Uh, ontkennen helpt niet. Uh, Rutte die wist niet meer precies wanneer die nationalisatie aan de orde was gekomen en daar bleef het wat hem betreft bij. En uh, ja, de commissie die, uh, nam daar genoegen mee. Maar het was wel duidelijk dat ze het uh, niet helemaal vertrouwden. Maar bleef niet bij bankier van Rutte alleen? Nee, dat klopt. Uh, later vanmiddag zat Rudy Kleijweg... destijds toezichthouder bij de Nederlandse Bank... in uh, het verhoorbankje van de commissie. En hij weigerde tot twee keer toe, uh, antwoord te geven op vragen... omdat een antwoord volgens hem in strijd zou zijn... met de geheimhoudingsplicht voor toezichthouders. Ja, en dat spitste zich toe op de overname van een deel van ABN AMRO... door de Royal Bank of Scotland. En dat was een deel waar Royal Bank of Scotland... later enorme verliezen op heeft geleden. En commissielid Roos Vermeij vroeg of die, of die verliezen... van voor of na de overname dateerden. Maar Kleiweg hield zijn mond dicht. Waren de verliezen in die R-share afkomstig uit ABN AMRO-posities... van voor de overname of uit posities die pas zijn ontstaan na de overname... Volgens mij mag ik dat niet beantwoorden. Volgens mij is dat toezicht vertrouwelijke informatie. Dan ga ik verder met mijn volgende vraag. We zullen daar nog even op, over nadenken Snap en op terugkomen. En kwam ze er ook nog op terug, Wilco? Nee, helaas. De commissie die liet dit liggen. Terwijl het een razend interessant onderwerp Want het gaat namelijk over de vraag. Hoe slecht was ABN eraan toe voor die splitsing in 2007? He, werden de zaken toen mooier voorgesteld dan ze waren? Ja, en ook uit de eerdere verhoorden van de commissie is al gebleken. dat ze op zoek zijn naar een smoking gun. als het hier om gaat. Maar ja, die is vandaag in elk geval uh, niet gevonden. En vermoedelijk heeft de commissie in besloten voorgesprekken. met Kleiweg en anderen al begrepen. dat uh, mensen van de Nederlandse landse bank met handen en voeten aan die geheimhoudingsplichten gebonden zijn. Dat is ook niet helemaal onverklaarbaar. Het gaat om marktposities van banken, om mogelijke schadeclaims ook. Er zijn miljarden in het geding. Net als ABN AMRO moest Royal Bank of Scotland ook gered worden door de staat. Maar jammer is het wel. Jammer ook omdat we feitelijk dan eigenlijk niet zo heel veel wijzer zijn geworden vandaag. Nee, dat, dat heb je helemaal goed. En dat komt inderdaad mede door de zwijgzaamheid van de getuigen... Op, hoofdlijn op hoofdlijnen zijn we niks wijzer geworden. Het wordt wel duidelijk dat de commissie op zoek is... naar die smoking gun van uh, ABN AMRO. Uh, hoe dan ook, morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen... met onder andere directeur Sluimers van het ABP... voor de stopman Hessels en de econoom Zweden van Wijnbergen. Dankjewel, Wilko vanuit Den Haag. Straks, PVV-leider Wilders daagt via Twitter het CDA uit. Kwart voor zes, hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Jolanda van der Velde. Het is toch een behoorlijk drukke avondspits geworden. De teller geeft nu 345 kilometer file aan. Beter nieuws over de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Bij Deventer zijn die twee rijstroken weer vrij. Tussen Knopend Beekberg en Deventer wel 9 kilometer. Het is opnieuw fout gegaan op de A9. Amstelveen richting Diemen nu. Tussen de Knopend Hodendrecht en Diemen staat 5 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Geert Wilders liet vandaag dus via Twitter van zich horen dat er alleen overeenstemming is te bereiken over extra nieuwe bezuinigingen met VVD en CDA als er 4 miljard euro wordt gesneden in hulp aan ontwikkelingslanden. Joost Vullings, politiek redacteur in Den Haag. Joost. Um, ja, dat doet Wilders natuurlijk niet voor niets. Nee, nou ja, het is ook best een logisch tijdstip. Want gisteren is bekend geworden dat de economie in het derde kwartaal weer gekrompen is. Dus bezuinigingen, extra bezuinigingen komen heel dichtbij. Ja, en dan is het de tijd voor een schot voor de boeg. Een extreem openingsbod naar VVD en CDA. En daarnaast is het ook een populair standpunt bij zijn achterban. Dus uh, ja, dat wil hij wel even kwijt. Het standpunt is alleen niet populair bij de achterban van het CDA. Dat bleek ook tijdens de onderhandelingen voor deze gedoogconstructie die ze nu hebben. Um, liet het CDA zich uit de tent lokken vandaag? Nou ja, goed, wij, wij stellen altijd vragen, dus komt er ook een, een antwoord. <laughs> in de persoon van CDA-fractievoorzitter Siebrand van Haarsma-Buma. Nou, Rit Wilders is uh, erg vroeg met bezuinigingen. Hij praat blijkbaar over bezuinigingen, leest een verkiezingsprogramma voor. Ik praat liever over de vraag hoe we kunnen voorkomen dat het slechter gaat in Nederland. En dat is een acuut probleem rond de euro. U weet ook dat er binnenkort misschien wel bezuinigd moet worden. En dan gaan die onderhandelingen weer beginnen. En dan zegt hij, mijn inzet is duidelijk. Eerst maar eens 4 miljard van die ontwikkelingssamenwerking af. Vindt u dat een goed idee? Ja, blijkbaar komt Geert Wilders weer met zijn verkiezingsprogramma op de proppen. Dat kan ik natuurlijk ook doen. Maar veel belangrijker is dat we voordat we over dit soort discussies gaan krijgen... We moeten praten hoe we voorkomen dat het slecht gaat in Nederland. Want je ziet de recente cijfers. Het stoplicht staat op oranje... Dat betekent dat we actie moeten ondernemen om te voorkomen dat het slechter gaat. Dat is de acute crisis waar we in zitten. Daar is het CDA mee bezig. Ja, dat snap ik. Maar de vraag was, 4 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking is dan een goed idee? We ja, zeggen al eerder van, 4 miljard bezuinigen is zijn verkiezingsprogramma. Dat mag hij voorlezen. Ik kan mijn eigen verkiezingsprogramma ook voorlezen. Ja, je proeft toch enige irritatie. Maar goed, ze weten inmiddels wat voor vlees ze in de kuip hebben met Geert Wilders. Hij heeft het overigens ook al rond Prinsjesdag aangekondigd... dat hij graag wil bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Maar het is wel een gevoelig punt voor het CDA en dat bleek maar weer eens vandaag. En Van Haarsma Buma wil zijn verkiezingsprogramma niet voorlezen. Maar als hij dat wel zou doen, wil, uh, Joost, welke passages kiest hij dan? Nou, dat is wel interessant, want nou, dat hoorde je net met de microfoon open laat het CDA niets los. Het credo eerst eerst zien of er wel extra bezuinigingen nodig zijn... en hoeveel, en dan kunnen we kijken wat we gaan doen. Maar achter de schermen ja, valt verdacht vaak het woord hervormen. En dan denk, mag je denken aan het verkorten van de WW-duur... naar één jaar, het ontslagrecht, wellicht de AOW-leeftijd... nog eerder naar 66. Ja, en dat zijn weer punten waar de PVV uitslag van krijgt. Kortom, de inleidende, bes de inleidende beschietingen zijn begonnen... als het aankomt op de extra bezuinigingen. Ja, dan zagen we eerder deze week... Dat dat de PVV anders stemde dan verwacht... bij de weigerambtenaren die weg moeten van een groot deel van de Kamer. Dat Gert Leers weer opnieuw de duimschroeven werden aangedraaid... deze week voor wat betreft de asielzoekers, immigratie. Trekt de PVV nou langzaam de handen van de coalitie af of lijkt dat maar zo? Nou, ik denk dat dat maar zo lijkt. Kijk, de, de, de PVV moet af en toe uh, laten zien dat ze toch echt niet helemaal bij het kabinet horen. Uh, af en toe wat punten scoren voor de eigen achterban. Gewoon zichtbaar blijven. Want achter de schermen hoor je dat ze tot op heden... als het echt aankomt op de grote punten bijzonder constructief zijn. Dus uh, die conclusie is nog wat uh, te vroeg, denk ik. Joost Vullings vanuit Den Haag. Guatemala is een van de meest gewelddadige landen in de wereld. Het land wordt geterroriseerd door drugskartels en jeugdbendes. En met ruim 7000 moorden per jaar ligt het moordcijfer in het Midden-Amerikaanse land 50 keer hoger dan in Nederland. Een verslag van Marion Verrooy. In Guatemala vallen nu meer slachtoffers dan tijdens de burgeroorlog. Een van de belangrijkste veroorzakers van het geweld zijn de zogeheten Mara's. I'm here dat is een jeugdbende ontstaan in Los Angeles van vluchtelingen uit Midden-Amerika. Maar nu telt de bende alleen al in Centraal-Amerika. Meer dan 70.000 leden. Zo, de trap op. Een geheim adres. Hier heb ik een afspraak met drie bendeleden. Hallo? Ze zitten allemaal vol tattoos, Een kenmerk van de Mara's. Hoewel deze hier hun hoofd niet hebben getatoeëerd. Hebben zij om ingewijd te worden ook moeten moorden. Toen in Nou zegt deze ene. Ik weet niet of die dood was, maar ik heb wel geschoten, ja. In de borst. Ja, zegt deze andere jongen, het is gewoon een vereiste om iemand te vermoorden als je tot de bende toegelaten wil worden. Het is een soort proef. De jongens vertellen hoe ze allemaal rond hun dertiende bij de Mara kwamen. En getraind werden door ex-militairen van het Guatemalteekse leger. Hoe ze eerst vooral inbraken en overvallen pleegden, maar dat de Mara nu een soort gewapende arm is geworden van de drugskartels en misdaadgroepen die bijvoorbeeld hele busmaatschappijen afpersen. Gewoon de bus pakken is een van de gevaarlijkste dingen die je hier kan doen. Het is alsof je slagveld ontloopt. Want alleen al in deze buurt zijn dit jaar 200 buschauffeurs vermoord. De eerste beste buschauffeur waarbij ik instap vertelt dat ze de afgelopen drie maanden alleen al vijf van zijn collega's hebben vermoord. Wie overblijft zijn de weduwe en de wezen. ...maar zijn papa. Marjon vanuit Guatemala. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Vice-premier Maxime Verhagen meidt de vergaderingen van zijn partij, het CDA. NRC Handelsblad heeft gesproken met enkele bestuurders van het CDA... ...die vertellen dat Verhagen de bijeenkomsten van hun partijbestuur... ...al een jaar niet meer heeft bijgewoond. Een ander overlegorgaan, de commissie die de nieuwe koers van het CDA moet bepalen, heeft hij nog nooit bezocht. Hoewel Verhagen daar wel officieel adviseur van is. De bronnen met wie NRC Handelsblad heeft gesproken vinden dat Verhagen meer afstand lijkt te nemen naarmate de partij meer probeert te vernieuwen. Vorige maand bleek uit een enquête van de krant onder CDA-politici dat de liefde tussen de partij en Verhagen bepaald niet wederzijds is. Maar 3% van de CDA-politici wil Verhagen als lijsttrekker. Het kledingmerk Benetton ontketende gisteren weer eens een rel met foto's. Dit keer zijn het machthebbers die elkaar zoenen. Onder het motto heet laat het Italiaanse concern... de paus tong zoenen met een Egyptische moslimgeestelijke. En Obama zoent zijn Chinese ambtsgenoot. In het parool is er inmiddels een Amsterdamse versie verschenen. Louis van Gaal, ja, geestig. En Johan Cruijff zijn zoenend afgebeeld op de site van de krant. PVV Tweede Kamerlid Dion Graus heeft de twitteraars flink in beweging gekregen. Hij pleit na de Animal Cops nu voor politieagenten die je kunt afsturen op journalisten. Hij heeft het vooral voorzien op, zoals Graus het noemt... de hufterigheid en de schrofterigheid van journalisten... die zijn dierenpolitie al enige tijd zouden aanvallen. Op Twitter maken vooral journalisten zich afwisselend vrolijk... en ook boos over het plan van de perspolitie van Graus. De hoofdredactie van Dagblad de Pers is in ieder geval not amused. Deze krant publiceerde begin oktober uit een geheim ambtelijk stuk... waaruit bleek dat de animal, animal cops alleen zouden worden ingezet... bij de mishandeling van huisdieren. En niet bij dieren in de agrarische sector waarvoor ze eigenlijk waren bedoeld. In een Kamerdebat over de inspectie van de V-sector kwam Dion Graus terug op dat stuk in de pers. Bij zijn voorstel voor de perspolitie noemde hij de naam van deze krant en de journalisten die het stuk schreef. De journaliste in kwestie reageert via Twitter op de vraag of ze vindt dat de perspolitie als een grap moet worden afgedaan. Nee, zegt ze daarover. Graus stond niet in de kroeg. Hij deed zijn uitspraak als Kamerlid in het parlement. Een andere twitteraar heeft dan een slagzin bedacht voor de nieuwe politieeenheid. Bel 112. 6. Stop de ratten van de press. Cultureel tijdschrift Hollands Diep verschijnt volgend maand, volgende maand voor het laatst. Na bijna vijf jaar trekt de uitgever de stekker uit het blad. Op 15 december verschijnt de laatste editie. Een Reden is de advertentiemarkt die sterk is verslechterd. Onder andere Joost Zwagerman, Ronald Giphard, Kees van Kooten... en ook Pauline Cornelissen leveren bijdrage aan het extra dikke finale nummer. Goed nieuws voor winkeliers in Hilversum die vorige week zijn bestolen in opdracht van de gemeente. Hilversum had mystery guests allerlei spullen laten stelen om te laten zien hoe slecht het is gesteld met de beveiliging. De winkeliers zouden de gestolen spullen pas maandag terug kunnen krijgen en alleen als ze naar een bijeenkomst zouden komen. De winkeliers blijven boos. Dit gaat veel te ver, zeggen ze bij een Hilversumse sokkenwinkel. Sowieso stelen onder wat voor voorwaarden dan ook en of dat je het terugkrijgt is, is bizar en, en verschrikkelijk. De gemeente lijkt nu toch enigszins gezwicht voor de boosheid van de ondernemers. Het is natuurlijk zo dat, dat ondernemers die daar echt op staan... dat die natuurlijk de spullen eh, wel eerder zouden kunnen terugkrijgen. Maar ons gaat het natuurlijk wel om dat eh, ondernemers vooral naar die bijeenkomst komen. En uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om dat de veiligheid in het hele winkelgebied... dat die natuurlijk ook verbetert. Dat is ook een belang van de gemeente. Dus het is niet alleen maar het individuele en kleine eh, winkeliersbelang... maar het is wel degelijk ook een groter belang wat hier gediend wordt. De Mystery Guests hebben bij elkaar zo'n 90 spullen gestolen in 25 Hilversumse winkels. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Als u het heeft gemist de afgelopen uur en het interesseert u... of u wilt het nog een keer horen... Johan Kruif na zessen over de aanstelling van Louis van Gaal... en wat hij nu gaat doen, nu hij uh, zich gepasseerd voelt... door de Raad van Commissarissen, waar hij zelf ook deel van uitmaakt. Dat, de rentes van Italië en Frankrijk bespreken we... en Wall Street Occupy. Tot zometeen. Scherpe vragen. Wat is het charmante van deze beweging? Dicht bij mensen. Hier tref je mensen die betrokken zijn bij het maatschappelijk leed... wat aangedaan wordt door alleen maar die grijkelde. Het ochtendhumeur. Het lijkt erop ze denken van nou ik lach maar... want anders smeert hij vannacht mijn lippen in met tandpasta... of gooit hij mijn jas in de wc. Nieuws met een knipoog. Vanaf donderdag liggen ze in de winkel. De zelfdovende sigaret. Goedemorgen Nederland. Morgenochtend vanaf half tien. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Transavia.com. Daar wordt Nederland al 45 jaar vrolijk van. Via Funda in Business vindt u alle ruimte om te ondernemen. Kantoorpanden. Bedrijfshallen. Winkelruimtes. Horecagelegenheden. Of bouwgrond. Vind ruimte voor uw onderneming op fundainbusiness.nl De beste klantrelatie...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 Kom dan zaterdag 19 november naar de Citroën Veiligheidsdag bij uw Citroën-dealer. Citroën, Citroën Creatief Technologie. Dit is Radio 1.